Journaal. In Oudwoude geven politie en justitie een toelichting op de aanhouding van Jasper S, de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. Enkele honderden bewoners van het Friese dorp zijn op de informatiebijeenkomst afgekomen, onder wie veel gezinnen en jongeren. De inwoners krijgen een uitleg van de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeester Birn Bilker van Kollumerland, de gemeente waar Oudwoude onder valt. In Zwaagwesteinde is om kwart voor negen ook een informatiebijeenkomst. In de strijd tussen Hamas en Israël, die een week geleden begon... is voor het eerst een Israëlische militair gedood. Volgens het Israëlische leger werd een 18-jarige korporaal dodelijk geraakt... door een raket die vanuit Gaza was afgevuurd. Volgens de Israëlische krant Haaretz is vandaag bij een raketbeschieting... ook een Israëlische burger omgekomen. Maar het is niet duidelijk of dat bij dezelfde inslag gebeurde. In een week tijd zijn in Gaza zo'n 120 Palestijnen omgekomen. Aan Israëlische kant vielen tot vandaag drie burgerdoden. De laatste uren vuurt de Israëlische marine veel mortieren af vanaf zee. In de Egyptische hoofdstad Cairo zitten Israël en Hamas... intussen dichtbij een overeenstemming over een wapenstilstand. De Egyptische president Morsi hoopt vanavond nog een akkoord te bereiken. De onderwijsinspectie heeft een fout gemaakt... in een rapport over onderwijsinstellingen die speculeren met derivaten. Volgens de inspectie was een van die instellingen de Universiteit van Amsterdam... maar het blijkt om de vrije universiteit te gaan. De inspectie betreurt de fout... Met een derivaat kunnen scholen zich verzekeren tegen hoge rentes op leningen. Nu de rentes zijn gedaald, zijn de derivaten een blok aan het been geworden. Dan het weer vanavond en vannacht. Vooral in het westenwolkenveld. Het koelt af naar 3 graden in het binnenland tot 7 bij zee. Morgen bewolkt en een beetje regen. Het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 nadat ze bijvoorbeeld een herseninfarct hebben gekregen... die kunnen de hersenbokaal krijgen. Vandaag werd die bokaal uitgereikt. En mijn tweede gast straks kreeg hersenbloedingen... en vertelt hoe belangrijk zijn werk voor hem is. Maar eerst de arrestatie in de zaak Marianne Vaatstra. Het wil eigenlijk nog niet goed binnenkomen. Hè, omdat je het nou, absoluut niet van hem had verwacht. Het zal de allerlaatste zijn. Hè, dus, maar ja... Ja, verbijsteringen in Friesland na de arrestatie van Jasper S. gisteren. Zo'n 150 buurbewoners worden momenteel bijgepraat op een informatieavond. En als bewezen kan worden dat Jasper S. inderdaad de moordenaar van Marianne Vaatstra is... dan loopt deze man waarschijnlijk al 13,5 jaar met een vreselijk geheim rond. Andreas Wismeijer is psycholoog. Hij is gepromoveerd op geheimen. Doet daar al acht jaar onderzoek naar. Schrijft daar ook boek over. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mogelijk een, een zeer interessante casus voor u. Hè? Ja, dit zijn wel weer een van die extreme gevallen. Het is natuurlijk ook een heel verdrietig geval. Maar ja. tegelijkertijd voor mijn, uh, mijn vakgebied ook alweer heel erg interessant om van nabij te willen volgen. Ja, laten we even vooropstellen: eh, belangrijk om te zeggen, het gaat nog steeds om een verdachte natuurlijk. Laat ik dat even benadrukken. Maar goed, stel dat hij het gedaan heeft. Wat zou u aan hem vragen als hij tegenover u zou zitten? Ja, met name hoe, uh, ja, eigenlijk de vraag die voor de hand ligt, is hoe heb je dat zo lang in met name zo'n gesloten gemeenschap uh, geheim weten te houden? Want ik kan me voorstellen, in, in een grote stad of in een meer anonieme omgeving, is het toch wat makkelijker om dit soort dingen geheim te houden. Maar juist wanneer iedereen heel erg op elkaar let, elkaar van haven tot gort kent, uh, die man die heeft zich werkelijk geen enkele fout. Uh, hieromtrent kunnen permitteren. Dus hoe heeft hij zich zo weten op te stellen dat hij uh, dit volhoudt? Ja, want u heeft een heleboel mensen gesproken... met geheime onderzoek daarnaar gedaan. Wat nou. zou uw eigen antwoord daarop zijn? Wat denkt <tus> u? Ja, hij heeft natuurlijk Ja, goed Vooropgesteld, um, Het is natuurlijk onduidelijk wat voor man het is. Is het, is het iemand met een, een, een geestesziekte of een psychische stoornis? Die, die geluiden komen ja, nu een precies. beetje naar boven. Ja. He? Het is een beetje onduidelijk of dat zo is. Ja. Uh, volgens nog, maar vanuitgaande dat dat niet het geval is. En dat, die, uh, dat het, de moord op Marianne Vaatstra dat dat echt een, een, een incident is geweest, ook voor hem. Uh, ja, dat is een van de zaken natuurlijk. Hij, hij kon alles verliezen. Zijn gezin, zijn kinderen... Uh, uh, zijn naam natuurlijk, alles. Hij, hij komt in de gevangenis, et cetera. En waarschijnlijk was er niemand op de hoogte... Uh, van die moord. Dus misschien dat hij toch dacht... van ja, laat ik kijken hoe lang ik het voorhoud. Uh, door het tegen niemand te vertellen. En dat... Dat duurde maar en dat duurde maar. En hij heeft toch behoorlijk wat, ja, wat hobbels in die zin moeten passeren. Want er is natuurlijk, ik meen in 2000 ook al zo'n genetisch onderzoek eh, geweest. Dus ik denk dat hij eh, het aardig eh, voor zich kies heeft gehad. Dat hij behoorlijk nerveus is geweest op eh, gezette tijden. Maar ook wanneer er alweer heel lang geen nieuws was. En dat het leek alsof de zaak eigenlijk... Eh, afgesloten zou worden. Ja, want wat hoort u daarover als u dat soort mensen spreekt? Dat stel dat het inderdaad in dit geval is het verdurend weer in het nieuws gekomen. Wat doet dat met ja. zo iemand, met een geheim? Ja. ja, dat is heel duidelijk. Iemand die dat heeft meegemaakt, iemand die een geheim heeft over een bepaald onderwerp, en dat onderwerp is dan vervolgens heel erg in het nieuws, of eh, er worden heel veel reclames over uitgezonden waardoor die persoon daar continu tegenaan loopt. Dat is echt ontzettend belastend, omdat een geheim is toch iets wat je probeert te onderdrukken. Je probeert ook gedachten aan dat geheim te onderdrukken, niet alleen in het bijzijn van anderen, maar vaak ook voor jezelf. Uh, zolang ik er niet aan denk, is het er niet en is het niet gebeurd. Op het moment dat je dan op televisie of op andere media geconfronteerd wordt met jouw geheim, dan word je gedwongen erover te denken. En mensen kunnen daar heel, uh, heel fors op reageren. Dat blijkt ook uit experimenteel onderzoek dat uh, het lichaam van die mensen die geven dan echt heel duidelijk signalen af dat het heel heftig geactiveerd wordt bij het horen van een woord uh, wat te maken heeft met het geheim dat die persoon heeft. Stress, dat je dat dus ziet ook ja. in het lijf van iemand. Ja, zeer zeker, ja. Is een geheim uh, iets wat niemand weet? Of is het zo dat je ook geheimen hebt die je met één persoon hebt gedeeld bijvoorbeeld? Zeer zeker. Kijk, en een geheim is informatie dat je willens en wetens niet met iedereen deelt. Maar het zou heel goed kunnen, en ik denk dat dat voor de meeste mensen uh, ook wel opgaat, dat we hebben... Allemaal geheimen die je bijvoorbeeld wel deelt met je familieleden... en met je beste vrienden, maar niet met je collega's. Uh, het kan ook best zijn dat uh, uh, alleen je partner op de hoogte is van dat geheim... en verder zelfs misschien uh, je broers en zussen niet. Dus heel vaak wordt een geheim toch wel met enkele gedeeld. En uh, maken mensen heel bewust ook de keuze... aan wie vertel ik het en aan wie vertel ik het niet. Dus het idee van geheimen dat, uh, niemand, weet van het, dat niemand van het geheim af weet... Dat komt, denk ik, al is dat natuurlijk erg moeilijk om uh, echt te onderzoeken... komt er, denk ik, toch wat minder vaak voor als dat mensen denken. Maar in dit geval zal, zal he, ik bedoel nogmaals, hij is verdacht... maar stel dat hij haar verkracht en vermoord heeft en niemand heeft dat gezien... dan is dat wel degelijk een geheim wat hij echt alleen maar in zijn eentje wist. Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Ik, ik, ik weet, ik, ik, maar goed, je, je, ja, je moet, je moet het niet. natuurlijk met ja, te speculeren. Ja, maar ja. Uh, ik, kan me, ik kan me haast niet voorstellen dat uh, zijn partner ervan op de hoogte was. Want het is... Nogmaals, zo'n kleine gemeenschap. De, de kleinste afwijking valt al op en wordt al besproken. En uh, één iemand kan dat misschien nog... Uh, ja, die kan zichzelf nog deels in de plooi houden hierover. Maar twee, dat wordt alweer heel veel moeilijker. Dus... Ik, ik kan me toch wel voorstellen dat, uh, dat zijn partner en uh, zijn, zijn kinderen er echt niets van afwisten. Die ook elders nu worden ondergebracht op een ge geheim adres. Ja. Wat, wat weet u? Hè? Stel dat hij inderdaad nu uh, heeft toegegeven dat het zo is. We weten het niet. Stel, uh, wat, wat weet u uit onderzoek? Is dat ook opluchtend om uiteindelijk na zoveel jaren uh, uiteindelijk toe te geven dat je dit geheim had? Ja, dat denk ik in dit geval wel. Omdat er uh, een... Ondanks met tussenpozen is er toch een, niet, uh, is een onopgehouden jacht op hem geweest. Uh, hij voelde zich dus waarschijnlijk altijd toch wel uh, opgejaagd. Het, voor sommige mensen ja, die kunnen een geheim echt goed van zich afzetten. En uh, voor hem bestaat dat geheim haast, haast niet meer. Maar ik denk in dit geval, ook omdat het natuurlijk om een moord gaat... en iets wat voor hem misschien ook wel uh, ver buiten zijn, uh, uh, ja, buiten zijn boekje is... Zeg maar, mm -hmm. denk ik toch wel dat hij heel lang heel vaak uh, zich ernstig zorgen heeft gemaakt. En ik kan me heel goed voorstellen dat het voor hem nu eerder een opluchting is dan dat het een straf is dat het uit is gekomen. Het feit ook dat hij heeft meegewerkt aan dat, uh, aan dat dna uh, ja Deels kan het zijn dat hij natuurlijk niet anders kon. Als ik, ik heb begrepen dat zijn kinderen en zijn vader ook uh, ja. deelnamen. Ja, als hij dat dan niet doet, dan moet hij dat uitleggen. En dan roept hij sowieso de verdenking over zich. Misschien hoopte hij van, nou ja, laat ik meedoen. En uh, misschien word ik er niet uitgepikt. En dan, nou ja, dan kom ik goed weg. Word ik er wel uitgepikt, dat hij dan misschien voor zichzelf al gecalculeerd heeft... van, nou, dan is het ook verder goed zo. Ja, we, ik hoorde gisteren Peter Erdevries zeggen bij mijn collega's van de BNN... dat het ook zo kan zijn dat hij daarmee uh, wil zeggen... ik heb het eigenlijk helemaal niet geweten. Ik heb het in een vlaag van verstandsverbijstering uh, gedaan. Ik weet hier niks meer van, want anders zou ik toch niet hebben meegedaan... aan zo'n DNA-test. Dat is dan ook een theorie. Ja, maar goed, daar zijn de deskundigen geloof een, ik het een, niet over ja. eens. Hè? Of hij of die psychische stoornis überhaupt bestaat waarin je in een vlaag van verstandsverbijstering... dit soort dingen zou kunnen doen. Nee, dat, ja, dat, dat, dat is belangrijk. Hè. Ik bedoel, is, is, is die man, uh, heeft die man inderdaad een psychische stoornis of niet? Ja. En is die dermate calculerend dat hij uh, de overweging maakt... die Peter R. de Vries voorstelt? Dat, dat, dat zou ook best kunnen. Uh, ja, goed, we kennen de hele persoon niet. Nee. nee. Um, is het zo, want u zegt, hè, zo iemand, uh, als hij het gedaan heeft nogmaals... Um, is, komt onder spanning te staan, zeker in dit geval met Marianne Vaatstra... voortdurend in het nieuws. Uh, merkt je omgeving dat niet? Nou ja, een, een kenmerk van geheimen, met name iemand die dat heel erg goed doet... en het is, ja, het is duidelijk dat, dat hij die, die kunnen toch wel beheersen... Eh, is dat je het niet laat merken aan je omgeving... dat je over bepaalde informatie bezit... of die informatie je naar nou vrolijk maakt. Nee, maar maakt, je hebt of stress. Juist, ja, je? Nou, of je, maar die, die stress moet je natuurlijk ook zoveel mogelijk binnenhouden. Want je kunt wel je kaak op elkaar houden... en niet vertellen dat je geheim hebt. Maar wanneer je aan je gedrag, aan alle kanten lekt... en mensen zien van oei, er is van alles aan de hand... wat wordt die jongen nerveus? Dan zien mensen natuurlijk ook wel dat er iets meer aan de hand is. Dus je moet niet alleen het geheim niet uitspreken en niet vertellen aan andere mensen. Maar je moet ook in je gedragingen moet je zo min mogelijk... de verdenking op je zien te richten. Ja, Maar goed, um, misschien denkt iemand... goh, het is een stressvolle periode op het werk of zo. Ja, kijk, het is, het is natuurlijk makkelijk om achteraf te zeggen... Goh, en uh, met name ook, en dat zullen verwijten zijn... die misschien ook naar zijn vrouw toe gaan komen... van goh, uh, we kunnen ons niet voorstellen dat je niks hebt gezien. Misschien heeft die vrouw echt wel een aantal... Uh, zijn een aantal dingen opgemerkt. Dat zou heel goed kunnen, maar... Zolang jij niet weet en niet verwacht dat nee. jouw partner een moordenaar is... Ja, dan is die, dat verband ook moeilijk te leggen. Ja. Wat, wat we net zelf zeggen, je kunt ook maar druk hebben op je werk... of je kunt je zorgen maken uh, voor de feestdagen... Uh, <laughs> of het wel allemaal gezellig wordt... of misschien heb je helemaal gezin in de winter. Uh, mensen zijn al eenmaal heel... Ja, hun, hun gedrag verandert en is soms opvliegend en dan weer heel rustig ja. om dat nou echt te Ja, denken je denkt aan... je natuurlijk niet snel aan, nee. Nee, precies. De, de mensen die u gesproken heeft over geheimen... Hè? Um, ja, ik denk dan, die gaan vast over vreemd gaan en dat soort dingen... of misschien is een keertje iets gestolen bij de Albert Heijn, of weet ik het. Wat zijn de verhalen die u hoort... Ja, dat zijn inderdaad zeer typische verhalen. Uh, ik, ik heb een website, geheimenvan.nl, daar kunnen mensen ook anoniem hun geheimen kwijt. Omdat ze Als dat je... willen, omdat ze dat prettig vinden. Ja, ja, ja, omdat ze dat inderdaad willen en daarmee uh, helpen ze ook verder het onderzoek. Uh, en dan zie je dat heel veel geheimen die geplaatst worden, zijn, ja, zijn inderdaad in die categorie. Uh, ook mensen die hun werk helemaal niet leuk vinden, maar er toch maar gewoon mee doorgaan. Omdat ze, ja, nou goed, ze zitten tegen pensioen aan. Maar ook hele, hele onverwachte geheimen. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het kan voor iemand... Uh, een geheim worden. Noem eens iets onverwachts. Uh, nou ja, zaken... Kijk, het, het kunnen ook kleine dingen zijn. Iemand die bijvoorbeeld uh, de e-mail las van... Uh, van zijn partner en... stiekem... Uh, en die kwam achter dat hij eigenlijk helemaal totaal niet genoemd werd... in, in geen enkele e-mail... naar vrienden en, en, en vriendinnen. En ze vroegen zich eigenlijk af van ja... ik. ik wat betekent dit? Ik heb al jaren een relatie met die persoon... maar hij praat nooit over me. En die zou dat heel graag willen delen met de ander. En dat kan dus helemaal niet, omdat ze dan moet opbiechten... dat ze uh, zijn e-mail heeft gelezen. Ze dus er zijn hele onverwachte zaken dat je denkt van... oh ja, nee, zo, zo had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Mensen kunnen heel veel verschillende dingen geheim houden... als zij zich afvragen of als zij de keuze maken... als ik dit moet delen met anderen... dan ja, kunnen die mensen mij misschien minder aardig vinden... of uh, ze kunnen mij minder gaan... Ze kunnen boos op me worden. Dus eigenlijk alle informatie waarvan iemand die inschatting maakt... Ja, dat, dat kan ooit een geheim worden. Ja, Maar ik kan me voorstellen in dit voorbeeld wat u noemt... van iemand die de mail heeft gelezen... dat het ook heel erg lastig is om daar niet uh, door beïnvloed te worden. Hè? Ja. En hoe lang hou je het dan vol om daar je mond over te houden? Ja, ja, dat is ontzettend uh, afhankelijk natuurlijk van de persoon. En daarom is het soms ook, mensen zijn, dat is het tragische aan mensen. Wij zijn zo ja. verschrikkelijk nieuwsgierig. En tegelijkertijd kan het regelmatig voorkomen dat je dingen te weten komt... die je eigenlijk helemaal niet had willen weten. Ja, en zeker dus ook. Pardon? Nou, u zegt, we zijn nieuwsgierig, maar we zijn ook vooral heel kwetsbaar. Ja, zeker, zeker. En uh, wanneer je dan ook, met name wanneer er gezegd wordt... Ik bedoel, daar wil ik iedereen wel op wijzen. Als er tegen je gezegd wordt, joh, ik wil je een geheim vertellen... dat mag je niemand doorvertellen. Ja, daarmee wordt je nieuwsgierigheid gewerkt, maar wees ook voorzichtig. Want je zou inderdaad een geheim kunnen horen over iemand... die je vervolgens nog heel vaak gaat zien. En daar kun je eigenlijk niks mee met de informatie. Terwijl, je, zoals je zegt, het beïnvloedt je natuurlijk wel. Want je vergeet die informatie niet. Nee. Dus het, het is soms beter om maar gewoon niks te weten... en te zeggen, joh, ga maar naar die of die. Ik, ik, ik denk dat ik er liever niks mee te maken wil hebben. Heeft u grote geheimen? Zoals iedereen heb ik heb ook ik mijn geheimen. Zeer zeker. En zijn die uh, groot? Nee, die zijn niet <laughs> groter dan, dan de normale geheimen. Ik, uh, ik kom, uh, Huis- ik en een keuken-geheimen. Een, ik heb een heerlijk rustig leven, wat dat betreft. <laughs> Goed. Um... Heel hartelijk dank voor uw verhaal. We weten er een heleboel meer over geheimen. Psycholoog Andreas Wiesmeijer sprak ik. Gepromoveerd is hij op geheimen en ook betrokken bij het boek Geheimen. De psychologie van wat we niet vertellen. En of Jasper S. inderdaad met een groot geheim heeft rondgelopen, dat zal moeten blijken. Uh, in elk geval wordt het onderzoek naar zijn woning morgen afgerond. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. met Margriet Reintjes. Eén op de vier Nederlanders krijgt in zijn of haar leven... te maken met een hersenaandoening. De Hersenstichting wil hersenaandoeningen voorkomen, genezen... en ervoor zorgen dat hersenpatiënten... een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden. Ja, en werken draagt bij aan een zo volwaardig mogelijk leven. En daarom worden bedrijven die hun best doen... om werknemers met een hersenaandoening aan het werk te houden, beloond... Vandaag werden de zogenoemde hersenbokalen uitgereikt. En onder meer uh, dit jaar het UMC. Uh, vorig jaar kreeg het Kruidvat deze prijs. Uh, en werknemer Albert den Heijer, met een hersenaandoening... die zit hier en die had zijn werkgever het Kruidvat voorgedragen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe belangrijk is dat werken voor u gebleken? Uh, ja, zeer belangrijk. Omdat je dan het vertrouwen uh, bij jezelf... Uh, een soort grip op de situatie weer terugkrijgt. Uh, door niet te werken uh, voel je je eigenlijk een beetje in het luchtledigen. En uh, ja, de grip was voor mij heel belangrijk. En daardoor wilde ik mijn werk weer zo snel mogelijk oppakken. Ja, want u heeft uh, als werknemer het kruidvat voorgedragen. Hè? Waarom ja. vond u het belangrijk dat zij daarvoor een prijs zouden krijgen? Nou, ik wilde mijn waardering uiten naar mijn werkgever. Om, uh, uh, ja, om te laten blijken uh, dat zij zo goed met mij omgegaan zijn na een ongeluk wat ik gehad heb. En in de reintegratie die ik doorlopen heb, dat A, in mijn ogen alles mogelijk bleek te zijn. Mocht, dus, en dat ze hun best ja, deden? dat ze u. hun best deden. Even beginnen ja. bij het begin. U had een ongeluk gekregen. Ja. Wat is er gebeurd? Uh, er is in Ecuador gebeurd uh, tijdens een vakantie. Een fietstocht uh, ben ik uh, van mijn fiets gevallen. En door de val heb ik uh, drie bloedingen in immersens gehad. Uh, ondanks een helm die ik uh, droeg, uh, heb ik toch de drie bloedingen gehad... en ben anderhalve week in coma geraakt. Wat weet u er nog van? Ik weet daar niks vanaf, dat is me al allemaal verteld. Dat ja. u over de kop bent geslagen en op ja. uw hoofd bent gevallen? mensen hebben me gevonden. Want op dat moment reed ik even alleen. En uh, achterliggende fietsers die hebben mij uh, gevonden... En uh, wisten dus ook niet wat er gebeurd is. Nee. Maar uh, die moesten u naar het ziekenhuis brengen. Zij hebben met één iemand die dus uh, een, een, een, iemand uit Ecuador ja. uh, die zijn telefoon bij heeft, die heeft de politie ingeschakeld. De politie heeft ambulance ingeschakeld. En via een ambulance ben ik naar een ziekenhuis gebracht. Daar heb behoorlijk wat tijd overheen gegaan. Ja, want maar, in Ecuador dat is waarschijnlijk nee, niet een, een, een stad waar je eens even lekker snel met de ambulance nee. in een ziekenhuis terechtkomt. Nee. nee, dat heeft allemaal wat langer geduurd. Maar ja, het is. Ja, ik zit er nog en ja, ik het zit is er nog. goed gegaan. Ja. Weet u nog dat u wakker werd in Ecuador in dat ziekenhuis? Ik kan me herinneren dat ik wakker word, maar mijn vrouw zegt dat ik toen al uh, behoorlijk uh, wat, uh, volgens mij anderhalve week al wakker was. Dat kan ik me niet meer herinneren. Mm -hmm. Ik kan me herinneren uh, dat er op een gegeven moment een arts naast me staat, een Nederlandse arts. Die was naar Ecuador gekomen om mij terug te brengen naar Nederland toe. En dat kan ik me alleen herinneren, dat hij vertelde van zaterdag vlieg ik jou terug naar Nederland. Maar mijn vrouw zegt, van, je was al lang wakker geweest. En uh, hoe deed u toen u wakker werd? Was u aanspreekbaar, volgens ja, haar? Ja, ik was aanspreekbaar. En ik kon hele gesprekken voeren. Alleen later heb ik van mensen gehoord dat ik behoorlijke wartaal uitsprak. Alleen dat heb ik zelf niet zo ervaren. U had het gevoel dat u heel normaal een gesprek voerde? Ja, ik schijn oh, tegen ja? mijn werkgever, uh, dat is zelfs in Nederland toen daarna gebeurd, aan mijn, aan mijn werkgever verteld: van uh, maandag ben ik er weer. Ja, ja aan de telefoon ja. vanuit Nederland Nee, Ecuador. Toen hij uh, om, uh, in het ziekenhuis op bezoek uh, kwam. Oh, hij is uh, In Nederland. Nee, in Nederland. Oké, okay. ja. goed. Dus u bent uiteindelijk wartaal dus Daar sprak u... ik zelfs wartaal uit. Oh ja, later. nog steeds? Ja. En um, die werkgever die stond daar dan naast uw bed of die had u aan de telefoon. In Nederland ja. In Nederland, ja. u bent gerepatrieerd ja. naar Nederland. Ja. Um, en toen, wat dacht u toen? Hoor eens even jongens, ik, uh, ik ben er morgen weer. Ja, ik en... ben er morgen, op maandag ben ik er weer. Ik ben er maandag weer. En uh, het enige wat hij zei toen hij wegging van uh, nou Albert tot maandag hè. <laughs> ja. Dus ik werd in die wagen laten. En dat hebben ze eigenlijk met hele reïntegratie, hebben ze dat volgehouden. Om mij eigenlijk het gevoel te geven. Uh, dat, dat, ik, dat ik het bij het juiste eind had. en dat ik het allemaal wel kon. Uh, ze hebben mezelf laten ervaren dat het dus niet ging. En daar zijn behoorlijk wat maanden overheen gegaan. En hoe ging dat? Hoe merkt u dat het niet ging? Ik heb mijn oude functie weer mogen oppakken. En wat was dat? Dat was districtsmanager <tus> bij Kruidvat. Dus ik uh, had de leiding over 10 filialen. 10 tot 15 filialen in Amsterdam. En uh, ik heb dat weer mogen oppakken. Uh, in een rustiger gebied. Uh, nou, nou, dat gaat makkelijk. Uh, terwijl ik van verschillende uh, deskundigen kreeg te horen van... wat dit is niet verstandig, dit ga jij niet trekken. Nou, dat, daar was ik het helemaal niet mee eens. Ik zei, nou, dat gaat mij wel lukken. Want ik heb dat altijd al gedaan en ik ben niet anders dan voor mijn val. Dus, uh, want zo voelde ik me. Ja. Ik kan alles aan. Dus de, dat heb ik mogen doen. En... Uh, met alle, uh, uh, alle probleempjes, uh, met name mijn geheugen. Want ik heb een geheugenprobleem nog steeds. Ik moet alles wat ik afspreek en wat ik krijg te horen en moet herinneren, moet ik opschrijven. Nog steeds? Nog steeds, ja. Het is wel wat minder geworden, maar het is nog steeds uh, veel opschrijven. En ook weer dus, ik ben zelf verplicht om wat ik opgeschreven heb, weer na te kijken. Dus dat is een extra taak die ik er dan bij krijg. Dus het, ik heb het er eigenlijk lastiger door gekregen. Um, Totdat mensen mij gingen bellen van, joh Albert, heb je daarover nagedacht? Heb je er al iets mee gedaan? Joh, wat, wat dan? Ja, dat en dat, wat ik je gisteren of eergisteren of uh, vorige week gevraagd heb. Oh ja, sorry, ben ik vergeten. Nou, toen heb ik na drie maanden dat werk uh, opgepakt te hebben... heb ik na drie maanden ge, uh, gevraagd aan mijn werkgever... is er wat anders mogelijk binnen het bedrijf? En toen moest ik een top 5 maken van de directeur. Die zegt van, maak maar een top 5 van functies die je zou willen doen. Nou, bovenaan stond eigenlijk mijn oude functie. Mm -hmm. Dus ik wilde gewoon terugkomen in mijn oude functie. Want ik denk nou, dat kan ik toch. Uh, en de nummer twee was adviseur uh, derving en veiligheid. Dus op het veiligheidsgebied. Ik denk nou, dat heeft een goede link met Amsterdam. Waar ik tien jaar gewerkt heb. Mm -hmm. Dus ik, wil dat, uh, ik zou dat dan wel willen doen. Nou, en dat is het geworden. En, en hoe gaat het dan nu? Uh, goed, want ik ben geen manager meer. Dus ik heb alleen maar zorg over mezelf. Mm -hmm. Ik geef advies. Ik vertel niet meer wat mensen moeten doen. Maar wat ze zouden kunnen doen. Dus ik hoef ook niet meer mensen uh, aan te sturen. Om de nee. uh, juiste dingen te doen. En wat, hoe ziet het er dan nu uit? Bijvoorbeeld uh, de dingen die u moet onthouden. Liggen er nog steeds naast ja. u? Uh, ja, op tafel liggen er allemaal briefjes? van. Die... Ik heb altijd in mijn zak heb ik een... Ja. ja. Heb ik altijd een. Wat staat erop? Uh, u, u pakt hem uit uw zak? Ik, uh, ik sta, uh, er staat nu het adres uh, van, van de studio hier. Ja. Die staat erop. Ja. Uh, de de pers contactpersoon uh, en het telefoonnummer stond erop. Ja. Uh, van dat ik dat niet moest, uh, moest vergeten. Uh, met name de, de parkeergarage. Uh, de, de B, uh, die was heel belangrijk voor mij. Ja. Ja. Maar is het zo, want dit klinkt mij als hele normale informatie die ja. iemand meeneemt. Hè? Ik bedoel, waar moet je zijn? Wie, als er iemand hier is, ja. dan bel ik die en die. Maar normaal zat dat altijd gewoon in mijn hoofd. Ja, ik ja. las het, het zat erin. En nu moet ik dat dus opschrijven. Maar zijn er ook dingen die nu op een lijstje belanden waarvan die denkt... ja, dat doe jij echt niet. Ik dus niet. Uh, ja, met name uh, dingen die ik niet le leuk vind, zeg maar. Uh, dat ik me echt moet verplichten om iets te doen. Uh, Schoonmaakwerkzaamheden. Uh, dat soort uh, zaken. Uh, maar ook uh, dat ik uh, een, een boodschap moet doen. Maar dan weet ik dat ik brood moet halen. Maar naast het brood moet ik nog melk halen. En moet ik nog andere dingen halen. Mm -hmm. Nou, Die andere dingen moet ik dus opschrijven. Anders vergeet, om het, ze. Anders vergeet ik ze. Ja. Want u zei net, hè, dan en... zei een collega in de periode dat u nog manager probeerde te ja. zijn. Werd ik gebeld door een collega van, nou, uh, hen heb je al een beslissing genomen. En dat, dat je ja. zei, huh, wat, wat, wat bedoelde? je? Uh, op het moment dat er dan werd gezegd dat en dat en dat, wist u het dan ja, wel? Weer, wist ik het het wel weer naar boven. Ja, gelijk weer naar boven, ja. ja. Wat, wat raadt u? Want he, u vindt dus het bewonnenswaardig zoals het kruidvat u eigenlijk uw weg heeft laten gaan. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Om het heeft te laten ontwikkelen wat u nog kon. Wat zouden andere werkgevers daarvan moeten leren? Wat, wat is voor u een soort. Wat staat hierboven? Wat boven staat, dat is eigenlijk dat een werkgever je het gevoel moet geven want je hebt het niet volledig, het gevoel moet geven dat je de regie, regie in handen hebt. Natuurlijk heeft de werkgever de regie in handen, want die weet precies wat hij wil. Alleen, ze hebben mij duidelijk het gevoel gegeven... jij bepaalt waar je naartoe wil en wat je kan. En ze hebben het me laten ervaren. Op een gegeven moment hebben ze mijzelf de beslissing laten nemen. Dus de, uh, de frustraties dat ik dingen niet meer kon... die heb ik leren accepteren door mijn werkgever. Nou, daar ben ik ze zeer, zeer dankbaar voor... En daardoor uh, ben ik nu ook uh, zo ver gekomen dat ik nu ben. Ja. En was u verdrietig toen u tot uw conclusie moest komen, dat u toch uw vorige baan, die toch nummer één stond, dat het niet meer ging. I niet op het moment dat ik die stap dat ik die beslissing genomen heb, want ik heb nog steeds diezelfde beslissing genomen mm -hmm. Zelf beslissing genomen, maar daarvoor. Want het werd via verschillende kanalen wel naar me toegebracht. Van, dit ga je niet redden, Albert. Uh, een psycholoog die het tegen me gezegd heeft. Een arbeidsdeskundige die het tegen me gezegd heeft. Een beleidinggevende die het tegen me gezegd heeft. Uh, een bedrijfsarts die het tegen me gezegd heeft. Waarschijnlijk ga je het niet redden. Ik wijfde het allemaal weg. Dus dat maakte me verdrietig. Ja. Totdat ik zelf de beslissing nam van... En dit wat was het moment dan dat u dacht, ja, dit, dit gaat niet? Wat was dat moment dan? Dat ik steeds vaker uh, moest bijspijkeren. En op een gegeven moment heb ik de zondag als extra werkdag genomen... om alle dingen die ik niet uh, gedaan had, dus vergeten was... Uh, op te pakken en af te werken. Dus ik kreeg er een zevendaagse werkweek. Nou, iemand met hersenletsel, die dus eigenlijk rustig aan moet doen... en ik ook een rustiger gebied kreeg. Ik kreeg, dus, ik kreeg dus meer werk over mij. Ja. En dat, daar zorgde ik dus zelf voor. Dat deed, dat deed ik mezelf aan. En uh, hoort u bijvoorbeeld ook van, van andere bedrijven... dat daar een heel ander soort cultuur heerst... bij mensen die zoiets meemaken? Uh, wat ik een, bij een aantal bedrijven gehoord heb... dat is dat de mensen niet in dienst gehouden worden. Uh, want ook Kuitvat heeft een externe partij... een, een jobcoach ingeschakeld... Uh, om dus ook ander werk voor mij te, uh, mij te zoeken. Want ja. die weg moet ook bewandeld worden. Uh, maar ze hadden gewoon de intentie... Willen je binnen het bedrijf houden. Ja. Maar ik hoor wel uh, via anderen dat uh, werkgevers vrij snel uh, afscheid van mensen nemen en ze elders laten ja. instromen. Bent u een ander mens geworden? Nee. nee? Nou, ja, zakelijk uh, niet, persoonlijk wel. Ja. Op wat maar, manier? Uh, emotie. Ja. En wat bedoelt u met emotie? Nou, ja, uh, ik uh, ik kan niet naar een vrouwenfilm kijken. <laughs> <laughs> niet meer. Nee, nee, dat lukt me niet meer. Nee. nee. U bedoelt een film met veel emotie, veel emotie erin, ja. met veel gevoel. Ja. ja, want opeens komen de dranen naar boven dan. Ja. En ja. ik was echt een liefhebber van maffiafilms. <laughs> ik vind het verschrikkelijk. Ja, dat, daarom, daarin ben ik een ander mens geworden. Ja. Ja. En is dat extra vrouwelijke... Is dat, heeft u dat begroet of vindt u dat lastig? Ik vind het lastig, maar mijn vrouw vindt het fantastisch. Die zegt van je bent zorgzaam geworden. Ja. ja. En dat klopt. Uh, zij zegt het, dus dan uh, ben je ja, blij de, met, Ja, maar dat heeft u vast ook wel zelf. Ja hoor, ja. Ja. Dus uiteindelijk heeft het in die zin uh, voor uw vrouw ook iets moois gebracht. Ja. ja. ja. <laughs> Heel hartelijk dank voor uw ja. verhaal. Ik, uh, ik sprak met Albert den Heijer. Uh, en we spraken dus over het werken met een, uh, een hersenaandoening. Naar aanleiding van de uitreiking vanmiddag van de hersenbokalen aan bedrijven dus. Die er alles aan doen om hun personeel met hersenproblemen in dienst te houden. Dit was hem, de uitzending van vandaag van Twee Dingen op onze site, tweedingen.nl. Uh, reacties, als u wilt, op ons uh, gastenboek. Uh, en daar kunt u uh, de gesprekken terugluisteren en ook meer informatie over de gasten. Straks BNN Today met, uh, met Willemijn Veenhoven. Het is uh, dinsdagavond. Wat brengt dat ook weer? Ik hoor je denken, wat brengt dat ook ja. weer? Nou, dat brengt onder andere uh, onze entertainment rubriek. Dat oh ja, betekent dat uh, er altijd uh, iets wat filijner, maar koster er zo is. Maar daarom <laughs> houden we ook zoveel van hem. Um, wat doen wij verder? We hebben Dirk Veensteren hier, de eindredacteur van RTL Z. Die komt vertellen, wat gaat er nou gebeuren deze week qua redding van Griekenland? Wordt Griekenland gered? Hoe zit het met die eurotop? Hoe belangrijk is die? Daar hebben we het over. En we zijn bij de bewonersbijeenkomsten in Friesland. Over Marianne Vraatstra. Tenminste, we zijn er niet bij, maar vlak daarna vangen wij de mensen op. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Rashid Fitch. Radio 1. Het NOS journaal. En die informatiebijeenkomst is in Oudwouden. Daar geven politie en justitie een toelichting op de aanhouding van Jasper S., de verdachte van de moord op Marianne Vaastra. Enkele honderden bewoners van het Friese dorp waar S. Woonde, woont zijn op de informatiebijeenkomst afgekomen. En in Zwaagwesteinde, waar Marianne woonde, is later vanavond ook een informatiebijeenkomst.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 Het is dinsdag 20 november, 2 over half negen. Goedenavond. De hele week ga je veel horen en zien over Griekenland... en hoe de Europese landen de Grieken gaan helpen. Na negen geeft de eindredacteur van RTLZ Dirk Venstra tekst en uitleg. En in Friesland zijn bewonersbijeenkomsten over de zaken Marianne Vaatstra. Zometeen hoor je hoe het daar was. En als je nu op radio1.nl naar de webcam gaat... dan zie je naast mij een man met een groot baard. Um, een echte leraar. Hoe ja. zie je eruit, hè? Ja, zo zie ik eruit, dat ja, zo, Dat ja. weet je ook ja. wel, hè? Je doet, je doet het erom. Is dat zo? Die baart is er al lang hoor. Die baart is wel echt. Ja. En uh, nee, daar, daarom zit je niet hier omdat je eruit ziet als een leraar, meester Bart... maar omdat je een fantastisch webblog hebt... Ja. waarin je quotes van leerlingen bijhoudt. Ja. Uh, en het is, dat heb je, geloof ik, vijf weken geleden begonnen. En, en je bent gebeld hoor, allerlei media. Ja, het, uh, het begon bij Fives en... Uh... En hij heeft het perool erop opgepikt. Ja, en toen het eenmaal het perool erover schreef, toen, nou ja, toen ging AT5 het los. Komt AT5 en jeugdjournaal. Ja, ja. ja. ja, ja en wel wij, leuk. Ja, het is heel leuk. En ja. het zijn de meest grappige uitspraken van de school... Uh, in de openbare scholengemeenschap maar waar jij lesgeeft. Ja. Uh, noem er eens eentje, want je hebt een hele hoop voor je. Elke dag post je een nieuwe op je blog. Ja, zoveel mogelijk. Ja, eentje per dag ongeveer. Een uh, paar dagen terug kreeg ik uh, de vraag... meester, wat is eigenlijk uw voornaam? <laughs> <laughs> um, Terwijl ze je meester, gewoon meester Bart Meester noemen. Bart. <laughs> uh, af en toe zijn het dialoogjes. Uh, afgelopen vrijdag is het jeugdsonaar natuurlijk in de klas geweest. Ja. En uh, daarna hebben we het een beetje nabesproken. En toen vroegen één leerling... hoe laat komen we eigenlijk over het jeugdsonaar? Want misschien ben ik niet thuis. Maar op leerling... Bij andere leerlingen antwoorden. Als je niet thuis bent, kun je nog altijd uitzendingen vermist kijken. <laughs> <Dat> soort dingen. <laughs> en nog veel meer uitspraken. En daar meteen, hebben we het zo meteen over of je daar alleen maar populairder door wordt. Of dat er ook mensen zijn die het niet zo zien zitten. En natuurlijk de topics met Luc. Nieuws over Maxime Verhagen. Sinterklaas is in het land, maar niet iedereen heeft zin in die oude klaas. En verder een drama voor negen dolfijnen. En in Amsterdam is echt een ramp gebeurd. Het is niet te geloven. Kijk hem liggen daar. Dat ziet, dat ziet er gewoon niet uit natuurlijk. Ja, ik, ik, ik zag het net op Facebook... Het is echt de talk of the town. Ja, en wat die talk of the town is, dat hoor je zo meteen in Today's Topics. Maar eerst de sportnieuws: de Robert Meijer heeft zijn mouw al opgestroopt. Ja, zo is het. Want het is Champions League avond. Over iets minder dan een kwartiertje uh, weer veel Champions League voetbal. Juventus speelt tegen Chelsea. is een belangrijk duel natuurlijk. Chelsea kan zich plaatsen bij een overwinning. Rachna, niet mij gaat die wedstrijd voor ons bekijken. Je verwacht een sterk Chelsea uh, dat vandaag de volgende ronde wil bereiken, Rachna? Ja, je verwacht ook wel een klein beetje een verdedigend Chelsea. Als je kijkt naar de opstelling van de ploeg uit Londen. Want er staan maar liefst vijf verdedigers achterin bij Chelsea. Met Cole, Ivanovic, Cahill, David Luiz. En Aspiri Cueta de Spanjaard op rechtsbek. En dat belooft weinig goeds ook al omdat Fernando Torres... wegens te weinig doelpunten is geslachtofferd in de ploeg van Roberto Di Matteo. Het zou wel eens kunnen zijn dat Chelsea niet al te veel risico gaat nemen. Maar goed, misschien valt het in de praktijk allemaal nog wel mee. Juan Mata... Hij staat voorin de Spanjaards. En neemt zeg maar de positie van zijn landgenoot Torres dan over. Bij Juventus dat per se moet winnen. Natuurlijk Andrea Pirlo weer beschikbaar. Hij mist afgelopen weekend de competitiewedstrijd. Die gelijk eindigde 0-0 tegen Lazio. Vanwege een schorsing en een meevallen. Daar is het meespelen toch van Vujinic de spits uit Montenegro. Hij was grieperig en stond eigenlijk op alle lijstjes als zijnde niet beschikbaar. Maar ze hebben er blijkbaar een paardenmiddel in gegooid of ingespoten. En deze Fusinic kan dus spelen voor de ploeg van Antonio Conte... die overigens geschorst is nog een paar weken vanwege een matchfixing-schandaal. U weet het allemaal wel daar in Italië... En zijn vervanger op de bank is Alessio. Nou, we gaan zo meteen beginnen. onder onderleiding van een Turkse scheidsrechter belooft een mooie fiche te worden met Juventus. Dat moet en eigenlijk geldt dat ook voor Chelsea. Goed, we gaan de andere duels ook uh, volgen. Dat doen we in ons uh, matchcenter. Uh, bijvoorbeeld Valencia tegen Bayern München. Een wedstrijd die overigens live zou worden uitgezonden door de NOS. Maar Andy Houtkamp, je, jij weet er alles van. Uh, dat duel gaat eigenlijk helemaal nergens meer over. En dus zendt de NOS nu ook Juventus tegen Chelsea uit. Want, Klopt. wat is er dan ja. aan de hand in die pool? Uh, Baten Borisov heeft tegen Lille gespeeld en met 2-0 verloren. Dat betekent dat Valencia al zeker door is in deze pool. En dat Bayern München één puntje nodig heeft. Nou, dat halen ze ook nog wel. Dat uh, zal geen probleem zijn. Lille dus uitgewonnen bij Baten Borisov. 2-0. Andere wedstrijd ook al afgelopen. Spartak Moskou tegen Barcelona. 3-0 voor Barcelona. Twee keer Messi. Ja, die is ook wel geweldig hoor. Uh, die gaat echt weer alle records breken uh, dit jaar. Onder andere, denk ik zo, heel snel. Het record van meeste doelpunten gescoord door één speler in een jaar. En dat uh, stond op naam van Gert Muller en dat gaat missie worden. Barcelona door in deze pool en verder aardige wedstrijden met maar een paar Nederlanders. Bijvoorbeeld bij Galatasaray Manchester United. Daar speelt Buttner in de basis. Er is geen Van Persie, ook niet op de bank. En een Nederlander bij noord tegen Shakhtar Donetsk Joshua John. Hij speelt in de basis. Nou, morgen Ajax. De ploeg speelt in de arena tegen Bruxelles Dortmund. Tegelijk spel kan Ajax goed uitkomen. Bij een gunstige uitslag bij Manchester City en Real Madrid hebben de Amsterdammers de derde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 Maar goed, dat is pas uh, morgen vanavond. Dus eerst al een mooie Champions League-avond. En alles hier te horen op uh, Radio 1. Zeker bij bnn 2 ook veel voetbal. Oké. Okay. Ja, nog oh, yeah. een keer. Leuke plaat. Namelijk? Maroon 5. Oh, yeah. Ja, toch? Misery, volgens mij. Heel goed. Ja. getting high Robert Meder wist het gewoon, hè? Had helemaal gelijk. Misery Maroon 5. Radio 1, PNN Today. Meester, waarom klink ik alleen Hindoestaans als ik Engels spreek? En meester, ik heb drie verschillende handschriften. Niet dat u denkt dat ik mijn huiswerk door anderen laat maken. Nou, zomaar twee voorbeelden van opmerkingen van leerlingen van Meester Bart Ongering. 30 jaar, je hoort hem net al eventjes, geeft Engels op de open schoolgemeenschap in de Belmer. Nogmaals, uh, goedenavond Bart. Dank je. En, en jouw weblog waarin je al die citaten van al die leerlingen opschrijft, uh, is, een, is een grote internethit geworden, inmiddels. Uh, ik lees even mijn favoriet voor. Die ja. vond ik echt fantastisch. Uh, gezegd door, dus nou, ik weet niet hoe oud diegene is, ik denk 12, 13, zoiets. Meester, mag ik met u door de gang lopen? Want dan pak ik shine. <laughs> even voor de radio 1-luisteraar, wat wordt daarmee bedoeld, Bart? Uh, shine pakken is uh, dat je ergens loopt met iemand... en dat je de aandacht krijgt van degene ja. die je zien. Ja, ja. en dan hiermee doe ik wellicht de radio wat te kort... maar een kleine uitleg is misschien toch handig. Dan krijgen ze aanzien door. Ja, het, is heel, het, is, het is hilarisch, al die citaten. Jij, ja. jij pikt ze op. je. Moet ik me dan ook voorstellen dat je in de klas zit... terwijl je Engels geeft met je opschrijfboekje? Uh, nee, dat schriftje heb ik af en toe bij me. Maar heel vaak komt het voor dat ik geen tijd heb of geen moment heb... Om het op te schrijven, dus dan onthoud ik het. En ja. soms ook niet. En dan pak ik later een moment op, om het uh, citaat over het gesprekje op te schrijven. Ja, ja. en dan komt hij s'avonds op je webblog. Eentje per dag meestal. Zoiets, ja. ja vinden ja. de leerlingen dat leuk? Ja, ik, uh, ik heb het uh, in de eerste twee weken heb ik het uh, niet verteld aan de kinderen. Ik, ik vond het niet zo nodig. En daarna, na het uh, interview wat ik had, de eerste interview met Fais... had ik zoiets van, ja, ik denk dat ze het toch wel gaan zien. En uh, toen dacht ik van, ik ga het delen. Dus ik heb het laten zien aan de klas En uh, ja, ze waren eigenlijk alleen maar heel erg enthousiast erover. Ja, want er staat alleen ja. een letter bij en hun leeftijd, ja, hè? Ja, niet, niet de het, naam, het, het anonieme inderdaad. Ja. Alleen de voorletter van de, van de naam en de leeftijd, ja. Maar ze vinden het dus leuk. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat ze vanaf nu... alleen maar nog bij de handen de dingen gaan roepen... om te hopen dat ze op het blog komen. Ja, is een terechte vraag. Uh, ik merk ook al de afgelopen paar dagen... helemaal dat het nu al een beetje in de media is gekomen... Ja. Dat, uh, dat het heel erg leeft op school... Maar het is niet zo dat mijn lessen heel erg veranderd zijn. Nee? Dat niet. Nee. De, dat ze zijn het. zich ook niet zo bewust van wat ze allemaal zeggen. En heel Zitten vaak... ze nu allemaal te luisteren trouwens? Dat weet ik niet. Geen idee. Heb je het niet gezegd nee, dat je hebt Nee, ik het niet was. verteld. Nee. Want hoe oud zijn die leerlingen? Van... Uh, ja, die, nou, de jongste zijn 11 en uh, de oudste oh, zijn het. 17. Ja. Nou, het is van VMBO, HAVO, VWO, alles ja. door elkaar. Ja, absoluut. Lees er nog even een paar voor. Um, heb je niet geleerd, vroeg ik. En ik kreeg het antwoord, meester, het is zo gewoonlijk dat ik studeer... dat ik het niet eens meer hoef te zeggen. <laughs> uh, ook lieve uitspraken, zoals meester, door u wil ik ook meester worden. Oh, oh. Ja, dit is gewoon schattig, Is het, toch? Is het een beetje, wat ik zei net al even in de in introductie... jij ziet eruit als een leraar, een grote baard. Een, uh, ja, mag ik wel zeggen, toch? Ja, dat ja, mag. En, ja. En, en, en, kijk, waarom, nou ja, mensen kijken op de webcam Radio 1.nl... en een, een mooie gebreide trui. Um, ja, zo hoort een leraar eruit. zien. gele sokken, zag ik volgens mij net. Is, ja. het, is het ook een beetje... Dat, dat dit, want je zit er ook dit heel blij te vertellen. Is, jou, is, is meester zijn echt een roeping voor jou? Ja, het heeft even geduurd voordat ik die roeping gevonden heb... maar uh, ik merk wel dat dit wel echt mijn plek is. Ja. Ja, ja. Want... Ik word er heel blij van. En uh, ik vind het leuk om met die kinderen te zijn... en de kinderen iets bij te brengen en iets te leren... en gewoon op een leuke manier met ze om te gaan. Dus uh, ja, ik vind het eigenlijk voor mij is het echt een droombaan. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, je schrijft dat op... het zijn bijna alleen maar leuke dingen... maar ja. dat het ook wel een grond kan zijn... om jou wat minder aardig te vinden op een gegeven moment... Uh, waarom? Nou, omdat dat ze denken, ja... Uh, die meestal loopt een beetje populair te doen. Dat moeten we niet hebben. Nee, uh, nou ja, dat populaire, ja... daar ben ik me eigenlijk niet zo bewust van. Daar doe ik het ook helemaal niet om. Ik, ik probeer er ook wel mee te laten zien... Aan de, aan de lezer van mijn blog... dat het eigenlijk die kinderen zijn... die die aandacht verdienen. Omdat zij die quotes ja. doen. En zij hebben uh, die gesprekjes met mij. En zij doen die leuke citaten. En Eigenlijk wil ik dus de lees laten zien van... dat komt puur vanuit die kinderen uit. En eigenlijk heet het programma Meester Bart, maar het gaat eigenlijk om die kinderen. Nog eentje. Ja. Uh, je hebt nog niets geschreven? vroeg een leerling. En als antwoord: ik schrijf met onzichtbare inktmeester. <laughs> ja. ja, dan zit jij. Wat? Je hebt nog niks opgeschreven? Ja. ja. Nog één? Uh, meester, ik doe kader omdat alle boeken saai zijn. Gingen alle boeken over vrouwen, dan deed ik nu VWO. <laughs> ja, dat is echt leuk. Heerlijk, hè? Ja. Wat vinden je collega's ervan? Uh, ja, de collega's vinden het wel leuk. Uh, ik krijg steeds meer de afgelopen dagen te horen dat zij zelf ook wel eens uitspraken bijhouden. En dat wist ik eigenlijk niet dat het heel erg leeft. Maar jij bent de, de eerste die op het Lumineze idee kwam om daar een webblog van te maken? Ja, en nou ja, ik, ik ben niet zozeer zo op het idee gekomen. Dat zijn eigenlijk mijn, mijn vrienden en de mensen om me heen en mijn familieleden geweest. Die zeiden van, ah, doe er iets mee. Ja. Dus maak er een bundeltje van of zet het online. Dus dat, heb ik een beetje afgehouden en daarna dacht ik van... ja, misschien moet ik het toch maar doen. Maar het is niet in de lerarenkamer dat ze met afgunst naar meester Bart kijken... en die heeft het maar mooi voor elkaar bij de leerlingen? Nee. Nee. Het, is, uh, het wordt me gegund en uh, ze vinden het zelf ook leuk. En uh, natuurlijk is het leuk als de school ook op die manier naar de aardig komt. Nee. Is het ook een beetje dit idee... want er is natuurlijk altijd veel gezeur over leraren... zware baan, uh, weinig aanmeldingen voor. Wil je hiermee het vak van leraar ook wat, wat, wat mooier maken? Eh... Um, uh, niet... Bewust, maar ik denk, zoals ik er nu over praat met mensen, dat het, dat het wel een, een positief beeld vanuit het uh, docent zijn is. Dus onbewust denk ik dat het een promo is. <lacht> en ja, het, het leraar zijn moet je liggen. En ik denk dat het gewoon voor heel veel mensen een, een, een baan kan zijn waar je niet eens de drie aan denkt maar dat het toch gewoon een heel mooi werk kan zijn. En we zijn keihard nodig natuurlijk. Precies, ja. en dat bewijst het. Kijk even op meesterbart.tumblr.com. Nou, dat is ingewikkeld. Kijk gewoon even op onze Facebook, facebook.com slash BNN Today of Twitter. Dan vind je het vanzelf, het webblog van Meester Bart. Dankjewel. Ja, veel voetbal vanavond in BNN Today ook nog. We volgen de vijfde speelronde in de groepsfase van de Champions League. En op dit moment wordt er in Brussel druk gepraat de Europese ministers van Financiën... over een nieuwe betaling aan de Grieken. Eindredacteur Dirk Veenstra van RTL Z die praat ons na negenen bij. En hij wil je mening over BNN Today kwijt. Dat kan natuurlijk via Twitter. Gebruik je hashtag BNN Today. Gaan we verder met de bewonersbijeenkomst in Oudwoude. De plaats van natuurlijk van de 45-jarige boer... die ervan uh, wordt verdacht Marianne te hebben verkracht en vermoord. Die bewonersbijeenkomst is zojuist afgelopen... Journalisten en verslaggevers die mochten er niet bij zijn. Die moesten braaf buiten blijven. Zo ook Wendy Kennedy van Omroep Friesland. Wendy, goedenavond. Goedenavond. Ja, die bijeenkomst is net afgelopen. Was het druk? Ja, het was behoorlijk druk. Ik weet niet hoeveel mensen, maar ik denk wel 100, 150 mensen. En van zo'n klein dorp, er wonen ongeveer 800 mensen. Ja, is het behoorlijk wat. Echt een drukte van belang. Ja, maar wat vroegen ze allemaal? Uh, nou ja, dat heb ik, ik heb wel een aantal me mensen nu net gesproken. En uh, ja, veel mensen wilden er niet echt op ingaan. Uh, maar het was ook vooral een avond om even bij elkaar te zijn als dorp. Hè, want het is toch wel ja, een he behoorlijke klap voor alle inwoners hier: hè, dat het daar uh, uit hun midden komt. Dus het was vooral ook een avond dat ze even bij elkaar konden zijn, even hun hart konden luchten. En uh, ja, vragen uh, ja, hadden ze wel, maar die werden ook niet echt beantwoord. Een beetje ook wat voor soort vragen er wel kwamen? Uh, nou nee, ik zou zo meteen, ik moet nog uh, spreken met de burgemeester en uh, die weet misschien daar meer over. Ja. Ik zit nog midden in alle hectiek. Uh, maar er zijn ook een aantal mensen die willen daar liever ook niet echt over praten. Die vonden ook van ja, dat moet allemaal een beetje privé blijven. Ja. Uh, ja. Dus het was meer echt een moment om, om bij elkaar te zijn, om het met elkaar erover te hebben um, dat de dader uit Oudwouden komt. Um, de oh. ouders, die hebben ook van zich uh, doen laten horen, die zeggen ja, nou ja, we zijn in een soort shock... Um, waren daar nog familieleden van, uh, van Jasper S. of waren die ouders er? Nee, uh, nee, die waren er niet, maar de ouders niet. Maar ja, het kan zo zijn dat er misschien een neef is of nee, dat weet je niet. Hè? Maar uh, um, ja, we zijn er niet tegengekomen in ieder geval. Ja. Um, dit was natuurlijk bedoeld om, ja, om, om bij elkaar te komen en erover te praten. Er is zometeen over een paar minuten um, is er, begint de bijeenkomst in Zwaagwesteinde. Dat klopt, om kwart voor negen is daar een bijeenkomst. En want bij deze bijeenkomst waren ook het openbaar ministerie en de politie... Um, en die zijn nu net weer weggegaan richting Zwaagesteinen, drie kilometer verderop. Um, ja, En daar is de stemming natuurlijk heel anders. Hier in Oud-Wouden is de stemming wat, ja, wat bedrukter en in Zwaagesteinen ja, toch wel wat opgetogener. Dan dus zijn ze heel erg blij natuurlijk dat het daar is gepakt. En dan zal de bijeenkomst denk ik toch wel een hele andere sfeer hebben... Ja, wat opgetogen, maar ook vooral van ja, hoe nu verder, hè? Want er komt waarschijnlijk een hele rechtszaak aan. En ja, hoe gaat het door het daarmee om? Want er komt natuurlijk ook nu van alles te boven. Uh, maar los ervan denk ik dat toch vooral, ja, opluchting en uh, blijdschap zullen overheersen daar. In tegenstelling tot hier in Oudwouden. Ja, die, in Oudwoude is dus net ten einde in zwaagwesteinde Westeinde. Dus uh, de woonplaats natuurlijk van Marianne Veenstra en haar familie, die begint zo meteen. Wendy Kennedy, Wendy Kennedy van Omroep Friesland, dankjewel. De Champions League, Ragnar Niemeyer, die kijkt naar Juventus-Chelsea. Ja, in de eerste 10 minuten en er gebeurt genoeg. Het is 0-0 en Juventus wil een snelle goal... want heeft een overwinning nodig tegen de ploeg uit Londen. En er zijn mogelijkheden geweest voor de ploeg uit Turijn. Nu een overtreding op het middenveld. En uh, dat betekent een vrije trap voor Chelsea. Het neerleggen van Ramirez op het middenveld door Claudio Marquisio. Met name het moment met Liegsteiner, dreigend voorzet, komt vanaf de linkerkant. En Tsjech bij de verre paal met hulp van de paal is het, ja, voorkomt een eerste doelpunt in dit duel. En je ziet nu al aan de wedstrijd dat dit zeker geen 0-0 gaat blijven. Chelsea een keer gevaarlijk geweest met een schot van Ivanovic vanuit de tweede, zeg maar gerust derde lijn. Poging ging, ging uh, toch wel ver naast het doel van Luigi Buffon, de doelman van Italië en ook van Juventus. Maar druk van de Italianen bij die gelijke stand zonder doelpunten. Nu is het het breed spelen naar de rechterkant van David Luiz. En uh, daar komt uh, Aspili Cueta die naar voren zou kunnen. Bal is op het middenveld. Bij Juventus-Chelsea nog geen goals, maar het gaat echt komen. Ragnar Niemeyer. Zometeen natuurlijk nog veel meer Champions League. En dan gaan we ook naar Andy Houtkamp in het matchcenter voor een hele hoop wedstrijden. Waaronder de Galatasaray Manchester United. Dat allemaal zometeen. Meerst Edward Sharp. Home. Gevoel, vind je niet leuk? Kerst? Ja. Een beetje een zweefballetjes gevoel krijgen. Een beetje een Een beetje balletjes gevoel. Ja. Van de Ikea? Ja. Die oh, balletjes? Ja. ja, die balletjes. Oh, ja. Ja. Een moeilijk gesprek dit. Edward Sharp Home. En die Houtkoop, die zit Hart, in het matchcenter. En die heeft ongetwijfeld nou, weer mega druk daar. Ach, ach, hou op. Ik ach, word er helemaal gek van. Maar ja, ik word ervoor betaald. Vika staat hier ja, ook voor tegen... Uh, heel, heel, heel goed. Dat wist ik niet. Uh, Benfica staat 1-0 voor tegen Celtic. Doelpunt met een Nederlands tintje. Ola John heeft gescoord, ex-FC Twente. En dat is leuk. Uh, daar speelt trouwens uh, Louis Zou. Die is terug na drie maanden schorsing. Drie maanden geleden heeft hij uh, een scheidsgetroonver geduwd. Ik kreeg daarvoor drie maanden schorsing. Nou? En dat bij een... Uh, ja, je mag ook niks meer tegenwoorden. Nee. <laughs> Kloes tegen Braga. Er is ook gescoord. Daar staat het 1-0 voor. Kloes. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Leuk dat Ola John dus heeft gescoord voor Benfica tegen Celtic. Dag naar Niemeijer dan. Die uh, kijkt natuurlijk naar Juve, Chelsea. Zeker weten, twaalfde minuut van de wedstrijd. En het veldoverwicht wat we zagen in de openingsminuten van het duel. De Italianen toen veel aan de bal. Dat overwicht is een beetje weg. En Chelsea heeft meer grip gekregen op de wedstrijd. Terwijl Chelsea nu wel balverlies leidt. Maar Juventus profiteert niet na een slordige paas. Van Andrea Pirlo, de dirigent op het middenveld bij Juve. Dat kan een keertje gebeuren. Maar Hazard gezien na een sterke snelle aanval in de as van het veld bij Chelsea. Oscar, de man die in de heenwedstrijd in 2-2 eindigde, twee keer scoorde. Had misschien wel zelf moeten schieten. Gaf af aan de rechterkant van het veld. In de as kwam Hazard de Belg. En het applaus is nu voor de hoekschop die Juventus mag gaan nemen. Maar had pech zijn diagonale schot. Net gekeerd door de benen van Buffon. Het kuitbeen en daardoor ging die bal naast. Anders had Chelsea gewoon op voorsprong gestaan. Laten we de hoekschop nog even meenemen van Andrea Pirlo. Met een indrukwekkende baard spelend. En iedereen is geconcentreerd. Veel mensen van Juve in het strafschopgebied van de Engelsen. Zo'n 40.000 toeschouwers in Turijn zien dat de bal nu voorkomt. En daar gaan lange mensen de lucht in. Onder wie bijvoorbeeld Chiellini. Maar die komt er niet aan. En zo blijft het 0-0 nog in het eerste kwartier bij Juve Chelsea. Luc heeft geen baard. Nee. Kan, kan volgens mij ook niet. Nou, jou, ik, heb, ik heb me nu een uh, week niet geschoven. Nee, helemaal niet. Nee, ja, het groeit bij mij niet hard. Nee. Nee, nee het gaat niet hard. Maar laten we het er anders over hebben. Ja, doe dat dus. Straks voor deze topics. Nieuws over Maxime Verhagen. Die had dus een afscheidsreceptie in Den Haag gisteren. Na 28 jaar stapt hij uit de politiek. En, vraag even jullie allemaal hier in de studio. Wat waren gisteren de drie kernwoorden. waarmee Maxime werd neergezet? Is dat A. een harde onderhandelaar. Een mooie lach. Een goed gisteren. B. goed geheugen. betrouwbaar. Gevoel voor humor? Mm. Of C. een beetje eng goede pakken van het Twitter. Ik ga het antwoord meteen geven. Hij heeft een enorm geheugen. Hij is volstrekt betrouwbaar. Omdat Maxime ook een grote gevoel voor humor heeft. Zivko Kozanovic is de broer van een belangrijke getuige van het Joegoslavië-tribunaal. Hij wordt bedreigd en mishandeld en vlucht naar Nederland. Hoe kan je zo iemand sturen terug naar de plek waar hij kan verwachten? op die eind dood. Nederland weigert Sivko als vluchteling te erkennen... en stuurt hem terug naar Servië. Hij liep richting Sivko en richtte het pistool op hem. In zijn woonplaats wordt Sivko vervolgens... op klaarlichte dag op straat vermoord. Dat is echt onbegrijpelijk. Door één van de mannen die hem voor zijn vlucht... naar Nederland had bedreigd. En hij riep, jij klootzak, dit is je einde. Argos, zaterdag, van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Wat kost een erkende verhuizer?.nl Heeft u de collectant van het Nationaal MS-fonds gemist? Geef op Guido 5057. Dit is Radio 1.